Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De 19-jarige Afghaan die gisteren op Amsterdam Centraal op twee mannen in stak... had een terroristisch motief. Dat blijkt uit de eerste verhoren, zegt de politie. De twee Amerikanen die zwaar gewond raakten bij de aanslag, waren volgens de politie wel willekeurige slachtoffers. Ze stonden te wachten voor een informatiebalie. toen de Afgaan plotseling met een groot mes op hen instak. Agenten schoten hem direct daarna neer. De Afgaan heeft een Duitse verblijfsvergunning. De Duitse politie heeft zijn huis doorzocht en zaken als computers en USB-sticks in beslag genomen. De dood van drie tieners in Annapolona vannacht bij een auto-ongeluk... heeft een enorme impact op de inwoners van het dorp, zegt burgemeester Nawijn. Kort na middernacht botste de auto met vijf inzittenden tegen een lantaarnpaal. Twee jongens van 16 en een van 15 werden uit de auto geslingerd en kwamen om het leven. Een man van 20 en een meisje van 17 raakten gewond. Het is niet duidelijk wie er achter het stuur zat. Volgens de burgemeester hoorden omwonenden een enorme klap... en hebben ze nog te vergeefs geprobeerd de drie jongens te reanimeren. Hij is vanmiddag bij de nabestaanden op bezoek geweest. saoedi arabië erkent dat de luchtaanval op een schoolbus in Jemen... begin augustus een fout was. Bij de aanval, die wereldwijd veroordeeld werd... kwamen veertig kinderen om het leven. Saoedische onderzoekers zeggen dat de aanval militair gezien... niet gerechtvaardigd was. Saudi-Arabië heeft in Jemen de leiding over de coalitie... die vecht tegen de Houthi-rebellen. Onderzoekers zeggen dat de coalitie diegene die de aanval uitvoerde... moet berechten. Saudi-Arabië vecht sinds maart 2015... samen met zijn Soenitische bondgenoten in Jemen... tegen de door Iran gesteunde Sjiitische Houthis... die een groot deel van het noorden van Jemen beheersen.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 De muzikale revolutie, die nog maar net is begonnen... draagt bij aan een bewijs waarvan jij en ik wekelijks getuigen zijn. De Europese eenwording. interessante avond. Tussen 7 en 9, de grootste hits van Europa. De Euro Breakdown. Ja, natuurlijk, jongens. Het is alweer 4 over 8. We gaan een tweede uur gaan weer in. We gaan ook beginnen met de tips. We hebben net nog even snel even opnieuw even toegevoegd <laughs> aan de lijst. We hadden ze natuurlijk al wel voorbereid, hè. Frank Daan, zo kan het ook. Ah. Dus... Oké, okay. Felicity, jij hebt uh, ook een uh, tip. Ja. Jij hebt ook een uh, tip ingezonden. Um, uh, wat, wat kun jij vertellen over deze tip? Uh, nee, ik moet eigenlijk zeggen dat ik niet meer weet wanneer ik die tip heb ingezonden. Deze week ergens, denk ik. Ja, <laughs> waarschijnlijk vanochtend zelfs nog. Oh, ja. oh dat kan, dat kan. Dus, maar ik weet niet meer hoe ik eraan gekomen ben. Je weet niet meer hoe je eraan gekomen bent? Nee. En weet je ook nog welk nummer het is? Imaginary Dragons met Natural.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 I can taste it. The end is a bonus. I swear I'm gonna make it. I'm gonna. Make Dus jij bent een natural vanity. Uh, ja. Nee. Echt waar? Ja. Lekker, lekker. Oh, oké. Okay. <laughs> mhm. Mm mhm. Mm oké, okay, oké. Okay. You know, girl. Ja. Oh. Yeah. Dat dus. <laughs> hey, dan uh, gaan we gelijk door. Ik heb uh, een aantal plaatjes geluisterd deze week. Flink wat plaatsen, zoals ik eerder ook al zei. En uh, daarbij ben ik eigenlijk op deze plaat gekomen. En dat is uh, When, you Feel When You Feel The Most Alive. Dat is featuring Joe Pringle and All Good Things. Wanneer je het meeste levend voelt, het meeste zeggen ze dan, dan gaan we de tip nogmaals even, even doornemen, want uh, we hadden er uh, twee natuurlijk uh, klaarstaan uh, voor jullie. En uh, dat is uh, waaronder het uh, af te trappen met uh, die van Vanity Natural, Imagine Dragons en dan uh, All, Good All Good Things en Joe Pringle, het komt, echt, <laughs> het komt echt mijn strot niet uit, <laughs> met uh, When You Feel The Most Alive. Dus dat zijn in ieder geval de twee tips in ieder geval van deze week. Uh, ja. En wij gaan dat gaan we straks weer lekker door. Uh, in ieder geval naar uh, ja, in ieder geval, uh, in ieder geval de geriemigste plaatjes. Dus uh, in ik moet er toch nog heel even bij komen. Ik denk dat we toch wel een stuk uh, ja, vermoeider zijn uh, <laughs> dan wij denken. Er komt weinig zinnigs uit. Dat is zeker waar. Ik, ik ben het totaal met je eens. Dus ja. <laughs> moet ook af en toe kunnen. Ja, dat is zeker waar. Ben ik absoluut, absoluut met je eens. Uh, dus uh, ja. Dus ja, we gaan in ieder geval weer terug naar de, de, de plaatjes, de remixplaatjes. En even voor de duidelijkheid, mocht je willen weten waar deze platen staan. Ze zijn gewoon eigenlijk te vinden op Spotify. En die kun je dus vinden in de remixed hits van 2018. Waar ik deze platen dus vandaan trek. En daar vind je eigenlijk iedere plaat die dit jaar is uitgekomen. Of nog moet uitkomen. Of waar ze in ieder geval iets van een remix van hebben gemaakt. Dus daar komt al dit ja, muziek, muziekplezier komt daar vandaan. Zeker, ja, het komt echt mond niet uit. Het is echt gewoon verschrikkelijk. Gewoon pure word farts. Ja, dat is gewoon echt gewoon gewoon gone, It's gone, gewoon echt. Maar ja, dan gaan we door naar de Foster the People, want die hebben dus samen met de Nox hebben ze dus een, een remix uitgebracht. Dat is de Modern Remix. Dat is Ride or Die. Oh nee, dat is hem niet. Dat leek er een beetje op. Dat is dus, uh, nogmaals, dit is de Ride or Die remix en daar gaan wij nu naar luisteren. Komen we straks natuurlijk weer bij jullie terug en dan uh, hebben we natuurlijk nog veel meer leuke dingen voor jullie klaarstaan. Maar eerst, uh, rijden of sterven. Hey.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 like a jacket, so do yours, we will roll down the rapids, to find a way that fits. can you feel where the wind is, can you feel it through, Oh, of the windows, inside this room, cause I wanna touch you baby, I wanna feel you too, I wanna see the sunrise and your sins just me and you. De Silic Remix, uh, Martin Garrix. En natuurlijk ook Kelly. Ja, en ik heb nieuws voor heel vrijgezellig Nederland. Want Shawn Mendes is vrijgezel. Dus uh, Vanity, jij bent een uh, vrijgezellige dame. Dus, uh, ja, ook Dus ja, ik heb goed nieuws voor je. Ik heb heel goed nieuws voor je. Kom maar op. Want Shawn Mendes is dus een blij vrijgezel. Goed en slecht nieuws voor de fans van Shawn Mendes... die een oogje hebben op de Canadese zanger. Hij vindt het allemaal wel prima als vrijgezel... en onderstreept nog maar eens dat hij op dit moment ook niet bezig is... met het maken van afspraakjes. Ik heb momenteel niets met iemand... en dat is niet omdat ik er geen tijd voor heb. Ik weet namelijk niet of ik een relatie zou hebben... als ik gewoon thuis was in Pickering. Zo vertelt hij in een gesprek met de Variety. Shawn laat weten dat hij op dit moment ook niet naar afzoek is. En natuurlijk zie ik al die andere mensen en artiesten met relaties. Dan denk je dat het misschien wel leuk is... Maar voor mij zou het, ja, zou het voor mij ook leuk zijn. Dus uh, ja, voor mij is het op dit moment gewoon niet weggelegd. Zegt hij dus. De In My Blood zanger heeft uh, dus uh, ja, voldoende liefde om zich heen. En uh, dat is voor hem nu voldoende. En hij geeft aan. Ik heb uh, geweldige ouders en fantastische vrienden. Dus uh, dat gaat wel goed komen. zitten uh, zitten uh, zit, dus, uh, zit dus wel gebakken. Dus uh, ja dames. Uh, Sean mens is niet op zoek naar liefdes Maar wel naar misschien een one night stand. Dat heeft hij natuurlijk niet gezegd. You never know. Er zijn ook fans die het met Justin Bieber hebben gedaan... Die mogen het alleen niet uh, uh, naar voren brengen... want het is allemaal een contract vastgesteld. Ja. En ze moeten hun telefoon moeten ze afgeven. <lacht> en ze mogen er met niemand over praten. Dat lijkt me best wel kut. Nou ja, ik denk dat er wel over gepraat wordt. Dat gebeurt dan? Ja, sowieso meiden onder elkaar. Aha. Uh -huh. uh -huh. Een timpje, dat gaat En hoe was Justin nou echt? Nou ja. Pinkie. Pinkie. ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, en dan nog wat, wat misschien wat minder leuk nieuws voor de fans van, van Ed Sheeran. Ed Sheeran die voorziet dus een, een pauze, eh, waarschijnlijk een pauze in zijn carrière. Uh, Ed Sheeran zal dus, wanneer zijn toernooi komend jaar ja, tot een einde is gekomen, een uitgebreide pauze gaan nemen. Komend jaar moet er nog wel wat nieuws van Ed Sheeran verschijnen. Ik wil volgend jaar een project uitbrengen dat geen album is. Dus laat hij dat dus weten aan de BBC. En iets dat niet nadrukkelijk op de radio zal zijn. Iets wat ik dus normaal gesproken niet doe. En daarmee hint hij op iets dat... Als iets, op zijn EP uit 2011. Waar hij met de Britse rappers Willie J.M.E. en Sway heeft gewerkt. En dat was dus voor hem de meest, het, het meest interessante project dat hij tot nu toe heeft afgeleverd. Ook sluit hij dus een nieuw acteerwerk of een musical niet uit. Ik wil een film maken. Eentje maar. En uh, daarna zal hij dus een uh, lange pauze nemen. En dat heeft hij dus ja, eerder ook gedaan. Na de release van zijn uh, ex-album. Uh, toen gebruikte hij uh, die pauze ook om nieuwe muziek te schrijven. En uh, hij zegt: Ik zal altijd bezig zijn met muziek. Dat is mijn hobby. Maar ik, ik zou het. Uh, ja, in ieder geval, hij wil ook van het leven genieten als ik geen muziek zou maken. Dus dat is voor hem ook geen werk. Uh, juist het praten met de media ziet hij als een werk als werken. Niemand houdt, van de, houdt de gitaar vast in de hoop dat ze ooit geïnterviewd zullen worden. Uh, ook hoopt Ed Shearns ook uh, dat er een gezin uit zou komen, want daar is dus stiekem getrouwd. Echt waar? Ja, hij is stiekem getrouwd. Dat is in een interview is dat naar boven gekomen en toen viel die ring ineens op en dat, ja, dat was een trouwring. Zo, Ja. wist ik niet eens. Nou, hij is stiekem getrouwd. Ik ben er van de week achter gekomen. Hij had een, uh, een album uh, in, ieder geval, in ieder geval volgens mij het een en ander besproken voor zijn tournee. Uh, is het een en ander naar boven gekomen. En daarin is dus uh, ja, naar boven gekomen dat hij dus al getrouwd is. En dat heeft hij heel goed uh, weten te verbergen. Respect. Uh, ik vind het heel knap. Want ja, sterren kunnen het eigenlijk vandaag de dag helemaal niks meer uh, verbergen. Ja, ze hebben gewoon geen leven meer. Nee, zeker niet. zeker niet. Dat hebben ze absoluut niet. Ja, ik, snap, ik snap het dus nog steeds niet. Hoe kan je zo hysterisch zijn als je een kind persoon denkt? Ja, het gebeurt. Het gebeurt. Ja, maar ik snap, laat die mensen gewoon lekker met rust. En ze ja. willen een drankje doen op het terras. Laat ze een lekker een drankje doen op het terras. Ja, maar ja, dat gaat niet. Je hebt ook van die gekkies die denken van, ja, we laten hem niet met rust. Hij dat is helemaal voor mij. <laughs> ja, er ja, zijn best wel ook wat, wat gevaarlijke stalkers. Stalkers, dat, dat is nou helemaal gewoon zo. Dus, ja, daar, daar ontkom je niet aan. Nee. Dus... Uh, af en toe uh, ja, een beetje vervelend. Uh. Ja, wat niet vervelend is, is het volgende plaat die ik voor jullie heb. Dat is dus uh, van Machine Gun Kelly. En dat is Too Good To Be True. Nieuwe plaat die binnen is gekomen in de Remix Hits 2018 lijst. En daar gaan wij nu naar luisteren. Should be crowning you Cause You're way too good To be true Hold on, hold on Hey, please don't hesitate Take me while there's still Something left to take Baby, you're all that I crave Tell me To be true, Machine Gang, Machine Gang Kelly, Danny Avila en de Vamps. En uh, we hadden het net natuurlijk over het, uh, het heengaan uh, van Rita Franklin. Maar deze is echt heel weird. die duikt ja. hem net op en ik denk, ja, wauw. Het ja, was best wel flabbergasted. Uh, overleden, Rita Franklin krijgt in de dooskist elke dag een andere jurk aan. Huh? <coughs> wow, Wauw, dit had zomaar van raar kunnen komen. ja. We gaan eens even wat dieper induiken. Ja. Um, ja, Dus Rita Franklin krijgt dus iedere dag dat ze in de kist ligt een andere jurk aan. Ja. De uitvaartondernemers hebben op 16 augustus de overleden Rita Franklin tijdens haar publieke afscheid in Detroit dagelijks op advies van familie een andere jurk aangetrokken. De eerste dag lag ze in die rode jurk opgebaard. Vervolgens 24 uur later in een pastelblauwe japon. En vandaag zal de Queen of Soul opnieuw een andere outfit dragen. Um, en ja, buiten in, uh, in het uh, Charles, uh, Charles H. Wright Museum of African American History in Detroit. Uh, waar de legendarische zangeres uh, dus uh, opgebaard lag. Uh, in een 24-karaatse, ja en ik zeg 24-karaatse, gouden met bloemenzee omringde lijkkist. Staan dus al dagenlang, uh, dus uh, staan die vensters dus daar in de rij. Maar dus iedere keer een andere jurk. Dat, hè, waarom? Wat is het idee hierachter? Ja, misschien voor haar persoonlijkheid echt gewoon weer weer te geven. Ja, maar is dat niet een beetje dat je denkt van uh, wauw? Ja, ik, ik vind het wel heel bizar. En ik heb respect voor de mensen die dat werk doen. Ja, maar je moet, dat, dat moet je echt maar kunnen. Dat moet je echt maar kunnen. Ik, ik, ik heb ik, natuurlijk heb ik wel eens een, een, een, een paar keer een, een, hè, een, een lijk van dichtbij gezien. Ja. Maar dat is wel... Uh... Ja, ik, ik zou dat toch wel lastig vinden om dat dus ook uh, ja, om te moeten gaan kleden. Ja. Maar die, die mensen die, hebben natuurlijk, die werken doen dat al jaren. Ja, dat is zeker waar. Maar wow. volgens mij lijkt zo'n lijf ook wel stijf te worden op een gegeven moment. Nou ja, Rigo Mortis, zoals we dat noemen, dan, dan treedt die, treed die stijfheid in. Vraag me in godsnaam af hoe, dat, hoe je dat doet. Ik heb een moeite met kinderen aankleden, dus een lijk. Wauw. Wow. <laughs> Dit is wel echt wauw. Ja, ja, dus ja, dat, dat zijn dus rare dingen. Uh, ik kwam dus net ook nog een ander nieuwtje tegen. En die wou ik eigenlijk ook gelijk nog heel even behandelen. Uh, als, als jij terug wil gaan naar de hoofdpagina. Waar we net zaten. Um, ik heb laatst een, een stukje voorbij zien komen van uh, Kanye West. En die had dus een, zijn excuses aangeboden. En uh, dat is uh, dus, uh, hij heeft excuses aangeboden voor uh, omstreden slavernij uitspraken. En om daar even verder op in te gaan, uh, Kanye West uh, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn uitspraken eerder dit jaar over slavernij. In de studio van TMZ noemde hij slavernij een keuze. De muzikant kreeg na het interview, waarin hij dus ook nog zei dat, uh, dat we er nog steeds uh, voor kiezen om slaafd zijn. Heel veel kritiek over zich heen. Uh, al dus de rapper nu, wat hij dus zegt... Ik weet niet, uh, ik weet niet of ik me goed genoeg heb verontschuldigd... Uh, voor mijn woorden, of in ieder geval over hoe de slavernij overkwam... bij veel mensen, zei de rapper in een interview op uh, een Amerikaanse radiozender. En uh, ja, dus wil ik deze kans eigenlijk uh, aangrijpen om te zeggen... het spijt me dat, uh, dat mensen zich op dat moment in de steek gelaten voelden. En uh, ja, over alle ophef rond zijn uitspraken, zei West... het laat wel zien hoeveel zwarte mensen van maar houden? Nou, ik dat er een aantal mensen aan die we flink op kunnen schieten, maar dat is een even ander verhaal. En, en hoeveel zwarte mensen op me rekenen, dat waardeer ik enorm. En Kanye Westen heeft het ook over zijn goede vriend en voormalig manager Don C. Die hij naar eigen zeggen enorm mist. Uh, Kanye relateert zijn afwezigheid aan zijn omstreden gedrag en teleurgang van de afgelopen maanden. En nou staat Kanye Westen uh, ja, wel um, wel bekend om zijn uit rare uitspraken en rare zaken. Hij wil ook nog steeds voor het presidentschap van 2020 gaan, <coughs> namelijk. Ja. Uh, zou het beter zijn dat voor Ja, ik weet het niet. Het is, denk ik, je, je, je raadt het ene kwaad voor het andere in. Dus ja, dat, dat is iets wat, uh, wat ah. ja, ja, denk ik wel. Ja, kijk, Trump is, ik, Trump, ik ja, weet niet wat, wat ik zo goed over Trump moet zeggen, wat, wat de goede dingen zijn. Kijk, uh, ja, hij stimuleert zogenaamd de economie. Maar ja, hij is, laten we het zo zeggen, hij is ook de man die nu met zijn uh, hand vijf centimeter van de rode knop verwijderd zit om gewoon echt de derde wereldoorlog te gaan starten. Met Rusland gaat het op dit moment gaat het dan goed. Want daar zijn dikke vriendjes mee. En, en ja, noord korea is niet echt ja, amused. Japan ook overigens volgens mij niet. En de rest van Europa eigenlijk helemaal niet. Dus ja, dat, of, of, of Trump een heel goed idee is geweest, dat, dat weet ik niet. Maar ja, het was of Hillary of het was Trump. Dus ja, het was, ja eigenlijk had Barack nog wel wat langer doorgemogen. Ja had wel wat Zeven. langer doorgemogen. maar ja, hebben we niks over te zeggen en uh, ja, hun daar hadden dat wel en hebben dat uh, laten vallen. Dus volgens mij, ga, we, we, we zijn al lang voorbij het einde van de Maya kalender, maar ik denk dat we echt gewoon gewoon ergens er gaat dit jaar ergens nog wat gebeuren. Ja, ik hoop niet hier, Ik geniet nog wel van mijn leven. Ik, ik ook, ik absoluut, <lacht> ik omarm het leven. Ik uh, uh, ga jullie straks even vertellen wat nou dat stukje, dat spelletje inhouden inhield en uh, uh, dan ga ik jullie ook vertellen waarom ik gewonnen heb. Maar daar komen we straks nog heel even op terug. Ik heb uh, ondertussen weer een nummer erbij gepakt. Dat is uh, van uh, Toofsturk en Jill Glaze. Uh, dat is onder andere het nummer Stak. Nummer nog nooit eerder gedraaid. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie hiervan gaan vinden. En uh, dan komen wij zo bij jullie terug. En ga ik jullie even onthullen hoe dat spelletje Ticketje nou precies in elkaar zat. Ik ben benieuwd. Wordt leuk. We're so quick to think history could just solve them Don't you think we put us them by now? I gave you what you wanted Moved these right at the cross But nothing filled the space I called you heavy-hearted Moved west the end of August So I could find a place But maybe I need you Cause it's harder than I thought Maybe I need you Somewhere between love Got feelings I don't trust Right in between love Ja, ja, ja, MC Falafel mag natuurlijk niet ontbreken, zeker niet in uh, de, de dag dat we gewoon wat lekkere remix doen en gewoon relax dit programma doorgaan. Ik zou jullie nog gaan vertellen wat het spelletje Tickertje nou precies voor mij inhoudt. Ik ben een aantal maanden, twee maanden terug, ben ik met een aantal vrienden en niet met mijn broers en met mijn zus ben ik naar de film Tech toegeweest. En dat gaat dus over een groep vrienden die spelen al bijna 30 jaar het spelletje Tikkertje en dat doen ze dan een maand lang en nu doen we dat dan in de maand mei. En um, toen kwam ik eigenlijk door middel van een groep vrienden kwam ik er eigenlijk, kwam het eigenlijk op om dat spel ook te gaan spelen. Maar ja, de maand mei was natuurlijk al voorbij. Dus wij denken, nou dan pakken we de maand augustus, kunnen we ons voorbereiden. <lacht> en ja, dat is een hele, hele spannende maand geweest. We hebben elkaar geterroriseerd, we, zijn, uh, we, we hebben elkaar redelijk gestalkt. Uh, festivals waren niet leuk om naartoe te gaan, want je wist gewoon sowieso dat je er hem was. En um, uh, op dit, na Dutch Valley uh, hadden we zoveel gedronken dat ik het een beetje kwijt was. Ik wist dus niet meer wie het was. En um, uiteindelijk ben ik er dus vandaag achtergekomen dat. Um, en dan moet ik even. Moet ik hem er even gaan bijpakken? Want ik, ik ga even het, ook het filmpje even laten horen. Uh, wat ik heb ingesproken voor uh, de verliezer, onder andere. En uh, eens even kijken of dat, uh, of dat ook werkt. En uh, dat, dat filmpje dat gaan we uh, nu horen. Als het werkt allemaal zoals ik dat wil. Eens even kijken. Uh, dat gaat ongeveer zo gefeliciteerd, jongen. Ik was wel een beetje bang dat ik hem eigenlijk nog steeds was. Want na Dutch Valley waren Miguel en ik een beetje ons twijfels. Maar, uh, ja, dat dus. Maar op Dutch Valley twijfelden we wel over meer. Homoseksualiteit, bier, vrouwen, of zoiets. Iedereen zijn net geproost met een biertje vannacht. Nick, gefeliciteerd je met de eerste loser van dit jaar. I love you. Ik proost met een spaatje rood. De ochtend goed te beginnen. En dan zie ik jullie vanavond wel bij vier, na afloop van de historische Grand Prix, even een biertje doen. En ik, door niet. Ja, dat was dus uh, <laughs> mijn, uh, mijn, uh, mijn toegifte aan, uh, aan, aan Nick. Uh, Nick van Egmond is dus een van de jongens uh, die dus uh, in, het, uh, in het spel zat. En die heeft dus als eerste dit jaar verloren. En dat betekent dus, uh, om het even uit te leggen... we wisten in het begin van het spel wisten we dus niet uh, wie het zou zijn. Uh, dat werd dus via een loting dus gedaan. En de afspraak is degene die verliest... die is hem dus automatisch volgend jaar. Dus volgend jaar is Nickem. En dan gaan we uh, vanaf 1 augustus uh, gaan we weer van start ik moet wel zeggen dat ik gisteren echt angstvallig de deuren echt dicht heb gedaan. Ja, ik heb echt alles op slot gedaan. En het ergste was, ik was op een gegeven moment nog even mijn katten kwijt. Dus ik moest nog gaan zoeken naar die kat om die thuis te krijgen. Dus ik liep al echt heel angstvallig van... Mia, psst, psst, psst, psst. kom dan. Ik wilde de deur niet uit. Ik had echt zoiets van, ja shit, maar straks staan ze er. En ik weet dat ze er staan. Want het is ook al voorgekomen dat er op een gegeven moment gewoon rondom mijn huis gefilmd was. En zeiden van, joh, ben jij thuis? En toen was ik net met de hond in de Duin aan het lopen. Dus ik heb daar expres ook niet op gereageerd. <lacht> dus ja, dat is, uh, dat, dat is gewoon eigenlijk een groep van, uh, ja, van uh, vijf vrienden die eigenlijk dus uh, ja, de hele maand uh, ticketje speelt. Dat is eigenlijk het idee. En ik heb gewonnen, want ik ben dus niet als tikker geëindigd. Nee. Dus. dus dat was een maand lang stress, zenuwen, angst. Het <lacht> was echt heel leuk. Ja, nee, Dutch Valley, dat was, dat was nog wel echt heel erg. We hadden namelijk ook voor Dutch Valley hadden we ook een jongen die, die zou vlak op vakantie gaan. En die heb ik zelfs nog op een, ergens om een hoekje bij zijn huis heb ik hem staan opwachten. En ik heb hem getikt vlak voordat hij de auto insprong. En hij mag mij niet terugtikken. En die andere jongens waren niet meer in de buurt. Oh, dus ja hij is de hele vakantie eigenlijk een tikker geweest en niks nog. Nou ja, hij heeft, hij heeft dus nog, toch nog voor zijn vakantie heeft hij dus nog, eh, iemand anders getikt. Hij heeft Roy dus getikt. En die was hem uiteindelijk. Daarna was ik hem weer. Daarna was Miguel hem weer. Daarna dat is echt achter elkaar doorgegaan. En op Dutch Valley hebben we op een gegeven moment een paar regels afgesproken, want anders blijf je uh, uh, tikken. Uh, dus ja, dat was eigenlijk het spelletje-tikkertje-tag uh, deze, deze maand. Uh, echt, mocht je echt een, een, een vriendengroep hebben waarvan je denkt van oké, okay, dat zijn allemaal, en dan even uh, niet lullig bedoeld, maar dat zijn allemaal Magolen. Ja. Ga daar dan het spelletje-tag mee doen. Ik denk ook niet dat het andere... Een maand lang. En stel regels op. Ja, en je moet echt een regelboek gaan opstellen. Ja. Heb je al een boekwerk uh, samengesteld? Nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat moet nog kunnen. Dus we gaan officieel zwarte weer wit ja. op papier zetten? Ja, dat moet kunnen. En dan in dat boek worden ook regels toegevoegd... Uh, mocht dat uh, <laughs> uh, nodig zijn. Uh, wat waarschijnlijk wel gaat gebeuren. Dus niet tikken met een vork. Niet tikken met een mes. Nee, nee dat, dat zijn allemaal <laughs> dingen die gewoon uh, uh, niet mogen. Uh, dat, uh, dat wil ik uh, even, even bewaren. <laughs> Dus nee, dat, dat gaan we niet doen. Dus ja, dat, dat is even het spelletje tekst. Dus mochten jullie nou echt, echt denken van ja, weet je, we willen... Uh, uh, ja, in ieder geval, de, laten we het zo zeggen dat deze maand wordt lastig. Maar we willen in de maand oktober, uh, willen wij, uh, omdat het toch een beetje een grauwe herfstmaand is... Willen we iets leuks doen, kan ik je adviseren, ga het spelletje tekst doen. Of doe het net als zoals wij hebben gedaan in de zomermaanden, waar je een heleboel festivals hebt. Ja, dus. dan kan je jezelf wel echt van maken. Ja, zeker, zeker. Dus ja. ja, in de tussentijd gaan wij ook weer verder naar een andere plaat. En dat is een uh, oude plaat in een nieuw jasje gestoken. Uh, dat is dus U2, uh, nummer Summer of Love. En die hebben ze dus samen met Robin Schultz gedaan. Robin Schultz heeft daar een remix op gemaakt. Um, is voor mij niet geheel onbekend. Ook alweer gehoord deze week. Dus daarom gaan we ook maar gelijk draaien. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. En dan gaan we straks het programma's even afsluiten. Afbreken, die toko. Dat is het tijd snel? Ja, het is heel snel gaan. Maar kom maar goed. YouTube <laughs> Summer of Love, de Robin Shells remix. We gaan straks afsluiten. Dit was alvast de Euromix. Shouldn't be hanging with you. Well, I don't care about what they say. That don't mean a thing to me. Nobody can do what you do. You take me even higher oh. than I've ever been. Moving to your rhythm, feel it in my skin. We're never getting slow. We're always letting go. Still moving to your rhythm. Only thing we know is the only thing we know. It's the only thing we know. I'm just like Brad and you know that you got can we know Thing we know. Dan gaan we, naar de, gaan we afsluiten, want het is alweer zover. We zijn alweer aan het einde van het programma en we hebben natuurlijk een. Uh... <laughs> <laughs> Dat ging per ongeluk. Hey, uh, we hebben uh, natuurlijk een uh, lekker rustprogramma gehad. We hebben. Uh, Om de, de, de lekkere gewoon de remixversies hebben van alles lekker gedraaid. En hey, dat mag ook wel gewoon een keertje. Ik eh, hoop in ieder geval uh, volgende week uh, in ieder geval erbij te zijn. Want ja, vrouwlief staat op knappen. Het kan ieder moment gebeuren. Die baby die kan in ieder moment uitbursten. Dus ik uh, ben, uh, ja, het kan zomaar zijn dat als die kleine geboren wordt... dat ik uh, er volgende week niet ben. Maar ik zal wel even een berichtje even posten... Uh, op uh, de Your Breakdown pagina. En uh, dat uh, ook uh, even uh, doorgeven. Maar dat, uh, dat, dat, ja, dat gaat voor de rest uh, gaat dat, uh, helemaal, helemaal goed komen. Fennetien, ik... Uh, we hebben ons er wel doorheen geslaagd. Ja. Ging, uh... echte diehards. Het ging falend, maar gezellig. Ja, ja. Heeft ook wel zo's charme, denk ik. Ja. Ik weet wel zeker dat uh... ja nee, dat uh, het was het uh, lief wat loopt, uh, liep uh, Loop, liep, bla bla bla, blubbel, Nee, het is echt helemaal kapot. We nee, gaan lekker afsluiten. Het is klaar. We gaan straks het weekend lekker voortzetten. En dat gaan wij doen onder het genot van werken en een klein drankje. En dan morgen lekker uitslapen. En dan hebben we allebei morgen een verjaardag. Ja. Jee. Kijk, ja, ik heb er wel zin in. Kijk, hartstikke goed. Nou, dan uh, in ieder geval, jongens, gaan we lekker afsluiten nogmaals. Ik heb uh, voor jullie de, als laatste de Pink Panda remix. Dat is uh, van David Guetta, Sia en Pink Panda, The Flames. En ik uh, ja, ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Volgende week uh, ben ik er waarschijnlijk uh, wel. Maar, ja, Kan ook van niet, maar ja, we gaan het meemaken. En ben ik er wel, jongen. Dan gaan we gewoon een feestje bouwen. Oh, fan. Is goed. Nou, fan, dankjewel. Alsjeblieft. We faxen, doe rustig aan. <laughs> en we gaan lekker naar de Pink, Pink, Pink, Pink Panda, Panda, Panda. Heerlijk. Afsluiten die toko. Mocht je zelf maar aan het voorbereiden zijn voor dat dorp, kom zeker even langs Café 4. Wordt hartstikke gezellig. We gaan er tegenaan het weekend. Woe!